Het is zes uur, Jeroen Jepkema met het NOS-journaal. Noord-Korea heeft duidelijk gemaakt dat het buitenlandse beleid... na de dood van Kim Jong-il ongewijzigd blijft. In een verklaring van de Nationale Defensiecommissie... staat dat de dwaze politici overal in de wereld... inclusief de poppenkast in Zuid-Korea... van ons geen verandering hoeven te verwachten. Ook werd de eerste eretitel bekend van de nieuwe leider Kim Jong-un. Geweldige leider. Dat was ook een van de vele titels van zijn vader.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 De brandweer kon niets meer doen voor de 700 dieren... maar kon nog wel voorkomen dat het vuur oversloeg naar een schuur ernaast... waar ook kalveren in stonden. Scheidend korpschef van Twente, Martin Sietalsing... pleit voor minder blauw op straat en juist meer internetrechercheurs. In de Volkskrant zegt Sietalsing dat het politiewerk moet verschuiven... van repressie naar het verzamelen van informatie. Hij stelt dat als de politie die informatie goed gebruikt... ze niet alleen meer voorkomen, maar ook meer oplossen... Martin Sitalsing wordt volgende maand directeur van bureau jeugdzorg Groningen. Activisten in Syrië roepen mensen op om vandaag massaal de straat op te gaan... om te protesteren tegen het bewind van president Assad. Hoewel er nu waarnemers zijn van de Arabische Liga... zijn er in verschillende steden volgens een Syrische Mensenrechtenorganisatie... 25 mensen doodgeschoten. De tegenstanders van Assad vinden dat er veel te weinig waarnemers zijn... en dat de missie daarom weinig voorstelt. Het weer in de ochtend kan nog een bui vallen... maar vanmiddag wordt het droog en schijnt af en toe de zon. Het wordt ongeveer 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Bert van Sloten. Goedemorgen, het is vrijdag 30 december. Helmond en Ter Apel beheersen het nieuws. In Helmond is een theater en enkele woningen van de Cubus architect Piet Blom afgebrand. In Ter Apel gaan de asielzoekers alsnog akkoord met het voorstel van de IND. Samoa intrigeert de wereld, want ze slaan daar een dag over. Het land bestaat 24 uur even niet. Verder hebben we aandacht voor problemen bij de asbestverwijdering... de Turkse vergissing, waarbij onschuldige smokkelaars werden gebombardeerd... en hopelijk antwoord op de vraag... waarom er alweer een schip tegen de Botlegbrug is aangevaren. Met volle kracht vooruit is dit het Radio 1 Journaal. Laten we beginnen met het nieuwsoverzicht. Theater Het Speelhuis in Helmond is volledig uitgebrand. Het hele pand moet als verloren worden beschouwd. Gisteravond om iets voor zes uur brak er brand uit. Veel Helmonders zagen hoe de vlammen uit het dak kwamen, vertelt burgemeester Jacobs. Die waren met wit weggetrokken gezichten, zagen daar een gebouw. Een stuk van de moderne historie van Helmond letterlijk in vlammen opgaan. En dat is... Uh... Heel hard aangekomen. Tientallen woningen, waaronder ook de monumentale kubuswoningen... naast het theater, zijn ontruimd. U was uh, meteen al met de spulletjes aan het ontruimen hier? Ja, voor het geval, want de brandweer zei van... Uh, ja, als het pech zit, dan gaat hier alles plat. Dus zodoende zijn we mee met de brandweer in actie gekomen. Vier tot zes kubuswoningen moet als verloren worden beschouwd. Samen met het theater vormde die een herkenbare plek... in het centrum van Helmond, zegt de burgemeester. Maar er zal natuurlijk een geweldige wond in het centrum van de stad liggen. En uh, ja, dat gaat gewoon geruime tijd duren voordat we dat weer kunnen invullen. Omdat de ontwerptekeningen van architect Piet Blom nog bewaard zijn... kunnen de monumentale panden misschien herbouwd worden. Een goed idee, vinden veel inwoners van Helmond. Wat mij betreft al. Het is uh, het hart van Helmond, zeg maar. Hè? Ja, al heel lang. En Piet Blom die dit gebouwd heeft, uh, alle lof. En uh, ik hoop ook dat, die, uh, dat het herbouwd wordt. Absoluut, ja. Over de oorzaak van de brand valt nog weinig te zeggen... omdat het pand nog steeds niet toegankelijk is. Het is absoluut onverantwoord om daar nu al uitspraken over te doen. Ik heb met justitie en de brandweer afgesproken... dat we de eerstkomende uren, en dat kan best 24 uur zijn, het gebouw niet betreden. Het moet absoluut veilig zijn om daar mensen in te sturen... En we zullen ook naar de omgeving toe uh, zoveel mogelijk publiek dat buiten proberen te houden, ook afzetten. Want er is natuurlijk ook instortingsgevaar, dus het blijft gevaarlijk om naar het gebouw te komen. Dus over de oorzaak gaan wij niet speculeren. Eerder werd vermoed dat kortsluiting mogelijk de oorzaak zou zijn van de brand in Helmond. Somalische asielzoekers in het Groningse Ter Apel... die ruim een week bivakkeerden voor het asielzoekerscentrum... zijn weer naar binnen gegaan. Ze nemen alsnog het aanbod van de IND aan om een nieuw asielverzoek in te dienen. Eerder wezen ze dit van de hand. Het is onbekend waarom ze nu wel akkoord zijn. Ook burgemeester van Vlagwedde weet niet waarom de asielzoekers nu wel meewerken. De exacte overwegingen kan ik u ook niet uh, vertellen. Het kan zijn dat het weer toch meespeelt. Ook de asielzoekers willen weinig vertellen over de gemaakte afspraken. We ja. hebben nu meer... En beter dan vorige keer. Maar wat heeft u dan gekregen wat u eerst niet had? M meer dan van vorige keer. Wat dat dan? Ik kan niet zeggen. Niet. Maar hoe het ook zij, de burgemeester is tevreden met het besluit van de asielzoekers. Ik ben heel erg blij dat ze binnen zijn en dat ze hier lekker warm uh, binnen en dat ze een opgemaakt bed treffen en een, een goede hap eten en dat ze voor de jaarwisseling in ieder geval binnen de poort zijn en niet meer buiten de poort. In Hertme in Overijssel zijn vannacht 700 kalveren gestikt... toen brand uitbrak in een stal. De brand werd pas laat ontdekt door een voorbijganger. Waarschijnlijk omdat de boer lag te slapen. Toen de brand weer aankwam, was de stal al zo goed als uitgebrand. De schuur kon niet meer gered worden, dus er moest ingezet worden... op het redden van de kalveren en de overslaan naar de andere schuren... Uh, het laatste is gelukt, de omslag is voorkomen en de kalveren hebben we niet kunnen redden. De brandweer probeerde nog wel het brandende gebouw in te gaan, maar toen was het al te laat. De stal stond al heel erg onder de rook en toen ze naar binnen gingen, toen lagen de kalveren al plat. Uh, ja, dat betekent dus dat ze eigenlijk toen al door de rook uh, verstikt waren. Hulpverleners hebben wel kunnen voorkomen dat een nabijgelegen stal in brand vloog. Twee Nederlandse vrouwen zijn opgepakt op een vliegveld in Brazilië... omdat ze acht kilo cocaïne bij zich hadden. Ze werden aangehouden op de luchthaven van de stad Fortaleza. Maar verder is er weinig bekend over de twee meiden van 21 en 22 jaar. Correspondent Marion van Rooyen. De federale politie, door wie ze gepakt zijn... wil absoluut geen mededelingen doen, niet tot na oud en nieuw. Want dan is de baas van de politie is nu op vakantie. En uh, ze zijn in elk geval opgepakt. En ze zitten in een gevangenis van de federale politie in Fortaleza. Maximale zelfstraf voor drugsmokkel is in Brazilië 15 jaar. In de praktijk komen mensen veel eerder vrij. Als er twee Nederlanders veroordeeld worden, zullen ze hun straf in Brazilië moeten uitzitten. Er is geen uitwisselingsverdrag tussen Brazilië en Nederland. Wat betekent dat uh, het dus niet mogelijk is dat mensen die in Brazilië opgepakt worden voor drugshandel. hun straf uit kunnen zitten in Nederland. Vorige week werd op een ander vliegveld in de regio. ook al een Nederlander opgepakt die drugs wilde smokkelen. Volgens Mayor van Royen is de politie in die regio de laatste tijd strenger aan het controleren. Ja, het lijkt erop dat de politie in, in in die deelstaat nu heel erg hard op zoek is, vlak voor oud en nieuw, om, uh, om een quotum te halen. Want bekend is natuurlijk wel dat uh, dit een, een deelstaat is van waaruit veel drugs uh, doorgesmokkeld worden uh, naar Europa. De Amerikaanse overheid heeft een enorme wapendeal getekend met Saudi-Arabië. Het Arabische land koopt 84 moderne gevechtsvliegtuigen... en laat ook nog eens een aantal oude modellen opknappen. Totale kosten? Zo'n 23, 23 miljard dollar. Maar dan heb je wel een hypermodern toestel. Het zal een van de meest capable aircraft in de wereld. De the F-15 SA zal de laatste generatie of computing power... radar technology, infrared sensors... In de timing van de Verenigde Staten en Saudi-Arabië kon haast niet beter zijn nu Iran deze week dreigde met het afsluiten van de straat van Hormuz, een belangrijk doorvoerkanaal voor de regio. Journalisten stelden logischerwijs de vraag of Saudi-Arabië de wapens gaat gebruiken om regionale conflicten op te lossen. Vice staatssecretaris van militaire zaken Shapiro denkt dat het met de nieuwe wapens mogelijk is. As far as Aircraft are a platform that, uh, that lasts for decades. Shapiro benadrukt dat de wapendeal niets te maken heeft... met de recente spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran. Onderhandelingen tussen de VS en Saudi-Arabië liepen al een tijd. We hebben dit het voor de tensions in de van Hormuz. We hebben met de Saudis over hoe ze hun uh, for of years. Een woordvoerder van het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken sprak wel wat openlijker over de recente ontwikkelingen in de Golfregio. Ze denkt dat het verscherpen van de handelssancties de druk op Iran behoorlijk hebben opgevoerd. We've seen quite a bit of irrational behavior from from Iran recently. Uh, one can only guess that the international sanctions are beginning to feel the pinch, and that the ratcheting up of pressure, particularly on their oil sector, is pinching. Er gelden al een paar maanden strikte economische sancties tegen Iran. Banken uit Canada, de Verenigde Staten en Groot-Brittannië... mogen geen zaken meer doen met Iraanse instellingen. Ook de Europese Unie besloot begin deze maand sancties te verscherpen. En daar schijnt het land nu last van te hebben. Gisteren zei Iran overigens dat er op dit moment actuele aanleiding is... om de straat van Hormuz af te sluiten. Dan krijgt u nog het beursnieuws. Effectenbeurs in New York sloot donderdag met winst. Goede macro-economische cijfers uit de Verenigde Staten namen de zorgen over de situatie in de eurozone weg. Toonaangevende Dow Jones-index sloot 1,1% hoger. En ook de technologiebeurs, NASDAQ, noteerde 0,9% in de plus. De AEX gaat met goede hoop de laatste handelsdag van dit jaar tegemoet. Gisteren steeg de Amsterdamse beurs namelijk nog met 1,3%. En de Japanse Nikkei-index staat op dit moment op een plus van 0,34%. Dat was het nieuwsoverzicht. U kunt het allemaal natuurlijk terugluisteren via onze site. Ga dan naar nos.nl slash radio1. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Wie kent ze nog? De zangers van het Friese duo Twars. Het duo ging in 2003 uit elkaar, maar ja, door die film New Kids Nitro... is het liedje uit 2000 opnieuw bekend geworden. Want het staat op de soundtrack van de film. En die is door gebruikers van het sociale platform Hives... Nou weer verkozen tot de beste Nederlandse film van 2011. Daarom Twars. Over zes. Het was bijna ongelofelijk, toen onlangs een Nederlands meisje zwaar gewond raakte bij een verkeersongeluk in de Oegandese hoofdstad Kampala, stonden er binnen het uur zeker twintig Nederlanders voor het ziekenhuis om bloed te geven. Ze waren gewaarschuwd via de sms-dienst van Text 2 change een Amsterdams bedrijfje uit de non-profit sector, dat zich in een paar jaar tijd ontwikkelde tot een wereldspeler. Verslaggever Jeroen Dirks van de Wereldomroep ging bij ze op bezoek. Hey Bennett, can you please pass me my phone? Yes, of course, Sarah, dear. Here it is. Vier jaar geleden hadden we het idee: van ja, zoveel mensen in Afrika een telefoon hebben dan is dat natuurlijk ook een juiste manier om mensen te bereiken met mm. health information. Dus toen zijn we begonnen met uh, de of quiz. Dus uh, meer, meer keuzevragen via sms sturen naar grote groepen mensen in Afrika. Je verzamelt 06-nummers van die mensen en je stuurt ze een smsje? Ja, in dit geval kregen we de database van een bepaalde stad in, in Oeganda van een provider. Dat was een, een partner. En vervolgens hebben we die vragen gestuurd. En toen kregen we een goede responsrate. Dus in eerste instantie maken mensen veel fouten. Maar toen zagen we de, naarmate de, de quiz vorderde, dat mensen het echt leuk vonden. En we hadden goede reacties. En... Ja. Een, een leuke quiz over aids. Uh, hoe kom je op het idee, Josset? Uh, ja, zo'n HIV-AIDS-Awareness-quiz is natuurlijk uh, belangrijk. Want en je krijgt heel veel feedback van de mensen. Dus je, weet, je krijgt inzicht in hun kennisniveau. En je kan ze hele belangrijke informatie geven over hoe ze het kunnen voorkomen... Of hoe ze medicijnen kunnen komen, dat soort dingen. We conducting an awareness campaign on prevention of mother to child transmission of HIV. Vonden ze het niet betuttelend, een uh, organisatie vanuit Nederland die met een, met een AIDS quiz komt? Nee, dat was ook wel. Uh, dat was onze angst ook, maar we hebben meteen uh, lokale partners uh, benaderd. Dus het is een lokale provider, maar ook een lokale. de uh, AIDS Information Center. En die hebben eigenlijk het hele. De, de hele quiz gemaakt. Want zij weten natuurlijk veel meer van de lokale uh, gewoontes, de lokale uh, kwesties uh, dan wij. So, wij, hebben ons niet, wij hebben ons nooit zeg maar, als de expert uh, opge opgeworpen. In hoeverre uh, loop je dan het risico dat jullie toch niet voor een regeringsmolentje uh, worden gespannen? Um, we hebben geregeld uh, de verzoeken gehad, zeg maar vlak voor de verkiezingen of tijdens de verkiezingen. Dat, of wij onze database ter beschikking konden stellen voor bepaalde politieke partijen of bewegingen om berichten uit te sturen. En dat, dat doen wij pertinent niet. Health Child will send out health-SMS quizzes to subscribers on the MTN, Zane, UTL en Netbox. Blijft het bij Oeganda? Uh, nee, we zijn uh, op dit moment uh, aan het werken in 15 landen. Dus uh, we zijn de afgelopen jaren heel erg hard uitgebreid. Uh, en we werken nu in uh, twee landen in, uh, in Zuid-Amerika, Bolivia en Peru. En uh, 13 landen in uh, Afrika. Maar is dat dan op verzoek of verzinnen jullie dat zelf? Uh, zegt Unicef dat? Wie, wie, wie, wie bepaalt dat? Ja. Na, de, na het eerste programma. Dus het, was een, het eerste programma was in Mberare in Zuidwest-Oeganda. En ja, dat... Alles wat er mis kon gaan zeg maar, bij dat programma, dat, dat ging mis. Maar dat was ook uit. Eigenlijk... Zoals? Uh... Nou, de, de, de mobiele op operators die werkten niet mee. Of het, we hadden niet, geen toegang nee. tot het systeem. Wel, uh, ja, de shortcode die we hadden... Uh, de, de antwoordcode was, uh, die, die we toegewezen kregen was 666. En uh, Oeganda is een, echt een heel religieus ja. uh, land. Dus in plaats van uh, de HIV-AIDS uh, bestrijders... werden wij zeg maar de... De messenger van de, van de duivel. Dus binnen no time kregen we de reacties van... ja, wat is dit, zijn dit voor berichtjes? Maar omdat we het zeg maar, op grote schaal meteen hebben gedaan... en met alle gevolgen en alle kinderziektes van dien... Eh, zijn we wel zeg maar, nu de, een van de marktleiders op het gebied van uh, mobile for development. Maar we doen ook uh, uh, prijsinformatiesystemen voor boeren... zodat... Een boer uh, tomaat aan kan sms'en en die dag uh, de, de prijs uh, te, terug sms krijgt, waardoor hij weer meer geld kan verdienen met zijn uh, producten. Dus je kan, ja, de sky is, is the limit. Je kan zoveel dingen met dit concept. En uh, uh, ja, dat is gewoon heel gaaf omdat je zoveel mensen kan bereiken. Ik kan ook mijn telefoon vinden zodat ik ook van deze quiz kan quiz. De bijdrage was van Jeroen Dirks. En dan nu attentie, want het is tijd voor de laatste, de laatste column van Jeroen Wielaert. In 2012 zullen de Nederlandse kunsten en de natuur bloeien als nooit tevoren. Een fantastisch sportjaar krijgt een onverwachte ouverture met een nieuwe Elstedentocht. tocht Oranje wordt Europees kampioen door prachtige treffers van Robin van Persie. Bauke Mollema krijgt voor het eerst sinds 1989 als Nederlander de gele trui aan in de Tour de France... na een fantastische solo in de Voguezen. Robert Geesink draagt de trui over de Pyreneeën. De vaderlandse Olympiërs keren met een armada vol goud terug uit Londen. Het is allemaal goed voor een koninklijk nationaal gevoel. En heerlijk om te bedenken onder een loden eindejaarslucht. In het schemergebied tussen twee jaren komt het aan op dromen van mooie tijden. Vooruitblikken is een aangelegenheid voor mooie verwachtingen. Aan het eind van het jaar komt de afrekening met het terugkijken op de rampen die zijn geschied. Ik ga niet zeggen dat 2012 catastrofaal zal verlopen... maar het jaar kan er ook niks aan doen dat het zit opgescheept met de erfenis van 2011. En onheil is van alle tijden. Het blijft toch mooi om te bedenken hoe het anders en beter kan. Liefde is niet het eerste woord dat me te binnen schiet... bij het aanschouwen van het moderne beleid in zaken kunst en natuur. Het getuigt ook niet van ware trots op Nederland, laat staan van oprechte zorg om het behoud van vaderlandse schatten. Er is meer nodig dan het Tijlers Museum voordragen voor de UNESCO-erfgoedlijst. Het VPRO-programma Nederland van boven biedt een mooi perspectief op de stand van het land. Anders is het met het vizier in de residentie. Dat is Nederland van onderen. Natuur moet volgens de heersende Haagse inzichten dienstbaar zijn aan de productie... en mag niet nutteloos mooi liggen te wezen. Laat staan voor zijn landschappelijke schoonheid worden beschermd... of nog erger, worden uitgebreid. De voorkeur gaat uit naar beste landbouwgrond. Zeg maar de blekerprairies. De betiteling maakt kans om uitgeroepen te worden tot woord van het jaar 2012. De jongste ontwikkelingen rond het Oostvaarderswold laten zien wat voor verzet deze visie oproept. Laat ik dat het begin van een Nederlandse lente noemen na de Arabische. En zo is het ook met de kunst. De op Terschelling begonnen Mars der Beschaving heeft het jaaroverzicht gehaald... met het subtiele commentaar van Peer Ulijn over de kunst als Franje aan de rand van het journaal. Het waren ook al beelden van boven. Een zandplaat vol protest. Sindsdien is er veel creativiteit gebleken in het aanboren van alternatieve geldbronnen. Het was blijk van een ander kapitaal, nog ruimschoots aanwezig in onze samenleving. Hart voor cultuur. Dat zal blijven kloppen in 2012. Mooi om over te berichten. Ook in columns. Met liefde. NOS Radio 1 Journaal Sport. Na de eerste dag van de Nederlandse kampioenschappen Sprint... schaatsen hebben we het dan over... gaat Margot Boer aan de leiding bij het klassement van de vrouwen. Ze wordt op de voet gevolgd door Irene Wust. Schaatsen van TVM liet een ijzersterke indruk achter op de duizend meter... die ze met gemak won. Toch was ze het meest verrast door haar optreden op de 500 meter... waar ze achter werd en haar beste seizoenstijd reed. Ik wist elke keer wel dat erin zat, alleen... Ja, dan ging mijn opening weer goed, dan ging mijn rondje weer slecht, dan ging mijn rondje weer goed, dan was mijn opening weer waardeloos. En uh, vandaag voor jullie twee uh, gelukkig uh, voor het eerst weer samen. En, uh, als je dan zo 500 meter rijdt, dan weet je gewoon dat het goed zit. En uh, dan, uh, ja, 1000 meters waren nog niet echt uh, heel erg bijzonder dit seizoen. En ja, fijn dat als je dan weet dat zo'n 500 klopt, dan rij je zo'n 1000 ook gewoon een heel stuk beter en een heel stuk lekkerder. En, ja, dan rij je, rij je als hardste rondje weer 7, 8 en dan weet je gewoon, ja, dat is gewoon lekker, dan doe je gewoon weer mee en, uh, het ja, is gewoon een heel gaaf gevoel, ook kampioenschapsrecord vandaag. Dus ik uh, nou ja, uh, ben weer op de goede weg. Grote vraag is of Wust, als de rest van dit nk sprint vandaag ook zo goed blijft rijden... of ze ook gaat meedoen aan de WK-sprint in Calgary. Ja, maar voor wedstrijden rijden word ik beter. En natuurlijk, als ik mijn plaats ga ik zeker rijden. En ik denk dat het heel goed is, want het is op een hele mooie baan. Daar kun je heel veel snelheid op doen. En die snelheid kun je weer meenemen naar een WK-round. Dus um, ja, als ik me mijn plaats ga ik zeker rijden... En Ijo, rij is alleen maar mooi en wedstrijden rijden is ook alleen maar mooi. Ik bedoel, ik train niet de hele zomer om uh, heel de winter op de bank te zitten. Dus liefst zoveel mogelijk in wedstrijden rijden. en lief zo.. Uh... Leuke, leuke wedstrijden, belangrijke wedstrijden. Vandaag, op de tweede dag van het NK-sprint... moet iedereen Wust een achterstand van 1 tiende seconde goedmaken op Mago Boer. Hein Otterspeer was de grote verrassing... op de eerste dag bij de sprint bij de mannen in Heerenveen. De schaatser van het team AAPPM Skate... gaat na twee afstanden aan de leiding bij de mannen... met een minimale voorsprong op titelverdediger Stefan Groothuis. Otterspeer eindigt op de 500 meter als derde en hij won de 1000 meter. Een grote verrassing voor iedereen... Inclusief de schaatser zelf. Ja, absoluut. Um, jongens zoals Kjeld en, uh, en Stefan die hebben hier al vaker in de 1.8 gereden. En eigenlijk een snellere tijd dan de 1.8.8 wat ik nu reed. Ja, ik, ik had het niet verwacht. Zeker naar uh, ja, de vorm van Stefan met die 35-0. Dus uh, ja, dat is absoluut verrassend voor mij. Otto Speer wil het eigenlijk nog niet zeggen. Maar in gedachten is hij soms al even bij een definitieve podiumplaats aan het eind van deze dag. Nou ja, podium. Ik weet niet hoeveel ik mag verliezen. Dat, uh, dat denk ik gewoon niet aan. Ik moet morgen gewoon weer twee goede races rijden. En uh, ja, dan zien we wat schipstrand. Maar uh, ja, ik zou echt teleurgesteld zijn als ik in een nieuw podium sta. Ja. Wat Speer moet vandaag een voorsprong van 100 honderdste van een seconde verdedigen. Een van de favorieten bij het NK-sprint, Kjeld Nuis, kon het podium al na de eerste afstand vergeten. De schaatser van Control kwam op de 500 meter in een rechtstreeks gevecht met ploegenoot Stefan Groothuis hard ten val. Nuis slecht uit wat er gebeurde. Nou, ik, uh, ik reed achter Stefan en wou naar hem toe rijden op die kruising. en Het ging naar gevoel best goed. En toen wou ik te graag die binnenbocht in, waardoor ik uh, iets te vroeg bij de blokken kwam, denk ik. Uh, toen waaide ik hem uit en toen probeerde ik mezelf te redden. Maar daardoor, ik ging op een blokje staan, volgens mij, van de buitenbocht. En toen, uh, toen was de boarding zo dichtbij. Ja, het was klaar. Toch is de hoop op deelname aan het WK Sprint bij Nuis nog niet vervlogen. Nou, dat zie ik niet somber in, eerlijk gezegd. Ik bedoel, er is ook nog een aanwijsplaats en ik heb uh, op de duizends alleen nog maar bij de eerste twee gezeten. Eén gewonnen de laatste keer en... Nou, nu word ik dan derde, daar ben ik niet blij mee. Maar op zich, als je allemaal bij elkaar opzet, dan uh, rijd ik wel bij de eerste vier. Dus, uh... ja, want in de regel staat eigenlijk gewoon eerste vier. En een heel uitzonderlijke aanwijsplek. Toch zeg jij, vind dat ik die op basis van het voorseizoen of zo... dat ik die wel misschien zou moeten verdienen? Ik vind dat ik wel een uitzonderlijk geval ben. Ja, vind ik. <laughs> dat zei naast Vandaag gaat het toernooi in Heerenveen verder. Tot zover de sport. Opportunity to get your baby to stay with me Never thought I'd regret the excuses that I've made Like a song, it'll fade De was dat met Mindtrack Radio 1, het NOS-journaal. Dit is Jan van der Putten, goedemorgen Jan. Goedemorgen, scheidend korpschef van Twente, Martin Sietel-Sing... pleit voor minder blauw op straat en juist meer internetrechercheurs. In de Volkskrant zegt Sietel-Sing dat het politiewerk moet verschuiven... van repressie naar het verzamelen van informatie. Noord-Korea heeft duidelijk gemaakt dat het buitenlandse beleid na de dood van Kim Jong-il ongewijzigd blijft. In een verklaring van de Nationale Defensiecommissie staat dat de dwaze politici overal in de wereld, inclusief de poppenkast in Zuid-Korea, geen verandering hoeven te verwachten van Noord-Korea. Activisten in Syrië roepen mensen op om vandaag massale straat op te gaan, om te protesteren tegen het bewind van president Assad. Ze vinden dat er veel te weinig waarnemers zijn en dat die waarnemersmissie daarom weinig voorstelt. En op de Zuidpool is op eerste kerstdag de warmste dag ooit gemeten. Het kwik lag die dag op 12,3 graden Celsius onder nul. Dat meldt de Amerikaanse weerdienst Weather Underground. Het oude warmterecord uit 1978 lag op min 13,6. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Het is vanochtend wisselend bewolkt met op verschillende plaatsen regenbuien. In de loop van de ochtend neemt het aantal buien langzaam af... en vanmiddag krijgt de zon steeds meer de ruimte. Geleidelijk wordt het overal droog en stijgt de temperatuur naar ongeveer 7 graden. De wind neemt vandaag steeds meer in kracht af. Vanochtend staat er in het middenland nog een matige noordwestenwind en aan de kust een harde wind. Vanavond is de wind in het binnenland zuidwestelijk en zwak en aan de kust matig. De bewolking neemt vanavond vanuit het westen toe en het gaat regenen. Morgen en ook nieuwjaarsdag blijven we met dit bewolkte weertype te maken houden... en valt af en toe regen of motregen. Wel wordt het wat zachter met een temperatuur die morgen langzaam stijgt... En rond de jaarwisseling op 9 graden uitkomt. Op Nieuwjaarsdag loopt de temperatuur verder op en wordt het 12 graden. Het is Easy December bij Weekamp.nl. Ook je eindejaarsaankopen shop je vanuit je luie stoel. Nu tot 300 euro korting op elektronica en huishoudapparatuur. Eerst Weekamp.nl. Een ernstig ziek kind wordt vaak opgenomen in een specialistisch ziekenhuis, ver weg van huis en familie.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 Het Radio 1 Journaal. Het is een rijksmonument, het Speelhuis Theater in Helmond. En de bijbehorende Kubuswoningen die rond het theater zijn gebouwd. Gisteren werd het theater getroffen door een grote brand. En ook de woningen liepen grote schade op. Het verslag is van Paul Sanders. Een dikke rookwolk hangt boven het centrum van Helmond. Het theater, midden in de stad, omringd door die beroemde kubuswoningen van Piet Blom, staat in brand. Maar liefst zes van die kubuswoningen zijn zwaar beschadigd. Daar kan niemand meer wonen. Maar ook zijn de kubussen die onderdeel uitmaken van de façade van het gebouw aangetast.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 Brabant. Nou, tot zover hebben wij uit veiligheid een uh, twintigtal direct, uh, woningen direct in de onmiddellijke omgeving van het pand laten ontruimen. Dat verliep rustig en uh, zonder paniek. We hebben later een huizenblok ook laten ontruimen in verband met neerslag van flink veel rook. Dat verloopt uh, ordentelijk. Achter het roodwitte afzetlint zijn enkele authentieke helmonders komen kijken naar het tussen aanhalingstekens spektakel. Hun theater is niet meer. Het is uh, ja, een groot verlies voor Helmond, uh, absoluut. Was Helmond een beetje trots op die woningen? Uh, al heel lang, hè. Het is al, uh... ja, ik kan het niet heugen, maar uh, of niet heugen, ik zou het moeten heugen. Maar 25 jaar, ik weet niet hoe oud het speelhuis is, maar uh, zeker al langer, ja. ja. U kwam even, even kijken of u woont hier in de buurt? Ik kwam even kijken, ik hoorde allerlei berichten en uh, zodoende loop ik. Uh, ik ben altijd nieuwsgierig geweest naar dit soort uh, spektakels. Daar ben ik gewoon eerlijk in en uh, zo kwart bij. En, uh, iets wat in het hart van, van Helmond staat uh, en wat uh, ja, toch een heel stuk van onze cultuur uh, beheerst. Uh, ja. Daar dus, uh, wil ik graag even toch bij zijn, kijken ja. hoe dat allemaal uh, in zijn gang gaat. Hè? En we kijken nu vooral naar die kubuswoningen waar, waar ja. de rook uitkomt. Waar ja. we de gloed zien alsof we net een, een, een kampvuurtje is aangestoken. Maar dat is niet zo. Nee. De oorzaak natuurlijk van die brand ligt daarachter, namelijk in het theater. Weet u daar wel geweest? Daar ben ik uh, vaak geweest. En, uh, ik heb ook een speerlijst als uh, zodanig compleet zien opbouwen. Ja. En nu ziet u het afbreken? Nu uh, zie ik het uh, ja, eigenlijk helemaal verloren gaan. En dat is wel heel triest, ja. ja. ja. Wordt dit een litteken in het centrum van, uh, van Helmond? Uh, het wordt er gehad, maar Helmond is uh, denk ik uh, heel hard bezig om er een geweldige stad van te maken. En ze zullen hier ook een, een hele goede oplossing mee maken. En ik denk ook heel snel. En moeten hoe dan ook die Kubus woningen gerestaureerd worden? Wat mij betreft wel. hoort bij Helmond? Uh, dat, dat, ja, dat is uh, het hart van Helmond, zeg maar. Hè? Ja, al heel lang. En Piet Blom die dit gebouwd heeft, uh, alle lof. En uh, ik hoop ook dat, die, uh, dat het herbouwd wordt. Absoluut, ja. Nou, dank u wel. Ja, dat is een beetje dan. een vervelend einde van het jaar voor Helmond. Dit had niet gemogen, nee. Absoluut niet. Het goede nieuws is dat in ieder geval de bouwtekeningen bewaard zijn gebleven. Het verslag was van Paul Sanders. 2011 had toch echt het jaar moeten worden van Dominique Strauss-Kahn. De voormalige IMF-directeur zou kandidaat worden... bij de Franse presidentsverkiezingen. In de peilingen lag hij al mijlenver voor... op Nicolas Sarkozy, de huidige president. Maar zoals u weet, liep alles anders. Onthullingen over zijn seksleven maakten een eind aan de ambities van DSK. In het enige interview dat hij gaf, betuigde hij spijt. En zei hij dat hij zijn afspraak met de Fransen niet is nagekomen. Ik heb mijn rendezvous met de uh, Ce qui est passé, Wat er gebeurd is, dit is een relatie. Niet alleen was het onbehoorlijk, niet alleen was het onbehoorlijk, niet was het was een fout. Faute. Plus flêbe, faute het was het onbehoorlijk, het niet alleen was het het onbehoorlijk, niet alleen het was de regen spat op het Parijse trottoir. Zijn vrienden zien hem hier nog wel eens wandelen. De handen op de rug, in zichzelf gekeerd. Soms een hoedje op of een stoppelbaardje om maar niet herkend te worden. Waar is het misgegaan? Direct na zijn vrijlating in New York... gingen zijn spin-dokters aan het werk om de schade te beperken. En het spijt me interview op tv... en zorgvuldig geregisseerde media-chaos bij zijn terugkeer hier in Parijs. De Entouré par een politiek Le sourire en een geste de la Maar als de euforie verstond, blijkt hoe grote schade is. Acht jaar geleden had hij een interviewafspraak met ene Tristan Banon, een schrijfster. Hij flirtte met haar zoals hij zo vaak met vrouwen deed. En probeerde haar te kussen en te omhelzen. En nu beweert zij dat hij haar wilde verkrachten. Er ontstond een patroon in de media in DSK's gedragingen. Opnieuw beschuldigd, maar ditmaal hier in Frankrijk. proef wat de van de Ik weet het, ik Maar de preuve matérielle n'existe pas. Geen materieel bewijs meer, zoveel jaren na dato. Weer geen rechtszaak. Nooit veroordeeld en toch alles verloren. Het presidentschap, een topbaan bij het IMF. Na verluid vult hij zijn dagen met lezen en schaken. En hij verbijt zich over alweer een affaire: een prostitutienetwerk in Lille, waar hij als klant genoemd wordt. In een snel gepubliceerd boek verweert hij zich nog. Ja, ik was daar op een parenavond. Maar daar waren zeker geen prostituees. Ik participé à des soirées libertines, c'est vrai. Maar d'habitude, les participantes à ces soirées ne sont pas des prostituées. La prostitution, le proxénétisme, je les ai en horreur. Ik walg van prostitutie, zo staat het in het boek. Maar het stopt daar niet mee. Min of meer opzettelijk wordt gelekt dat hij een paar jaar geleden was aangehouden door de politie in Bois de Boulogne, een bekende tippelzone. Het is voorbij voor DSK, weet hij. Hij moet het land uit, op zoek naar een nieuwe kans. Gaat samen met zijn vrouw naar Israël en houdt een lezing in Peking waar de toehoorders hem vergelijken met die andere vreemdganger, Bill Clinton. Maar het is zoals met Bill Clinton. De affaire is te langs. Waarom heeft niemand meneer strauss in Frankrijk? Votre pays is vraiment te duur, het moet het Hij zag dit misschien later terug op tv. De Chinese vrouw die zegt dat Frankrijk hem weer in de armen moet sluiten. Jullie land is er zo slecht aan toe. Dat klopt, weet TSK. En veel kiezers vertrouwden op hem om voor verandering te zorgen. Maar dat vertrouwen heeft hij geschonden, zelf gedaan. En in dat opzicht is deze ex-president in Spe weer een afspraak niet nagekomen. Maar ook een faute vis-à-vis -vis des Français. Die mij in mijn hoofd hadden gegeven. En moi leur de, changement. Et de ce point de vue-là, il faut bien le dire, j'ai manqué mon rendez-vous avec, euh, avec les Français. Dominique Strooskaan over de gebroken beloftes en de gemiste afspraken. De reportage was van onze correspondent te Parijs, Ron Linker. In de Verenigde Staten is ongeveer 10% van de bevolking afhankelijk van voedselbanken. Maar niet alleen mensen lijden honger als ze geen hulp krijgen. Met de aanhoudende economische crisis zijn nu ook voedselbanken voor huisdieren sterk in opkomst. Zoals bijvoorbeeld in Bellevonte in Pennsylvania. Een paar blikken en wat droge brokken kunnen het verschil betekenen tussen leven en dood voor een kat of een hond. Zo hoorde onze correspondent Wessel de Jong. Klein bordje hier op de grond in deze kerk... Bad food Bank. Een vrolijke, vrolijke vier al die tegen me opspringt. Dit is Max. Max springt op tegen de vrouw van de voedselbank. Nicole Summers die heeft de voedselbank voor dieren opgezet. A couple days before Christmas in 2008, A friend of mine came in with this guy, um, Max. Het begon allemaal vier jaar geleden met deze jongen hier met Max, vlak voor kerstmis. Een vriendin gaf mij deze hond. Die was, was aankomen lopen, maar ze had al drie honden, dus ze kon hem niet houden. Ik wilde hem toen brengen naar het, naar het hondenasiel, maar die zeiden... we zitten vol, kan niet. Mensen brengen nu massaal hun beesten naar het asiel. Ze willen van hun beesten af, omdat ze de voeding niet meer kunnen betalen... vanwege de crisis. En ik was toen op dat moment al bezig met een, met een voedselbank, met een gewone voedselbank. Maar ik dacht, misschien is het wel beter dat we beginnen ook met een dierenvoedselbank. Hoe belangrijk zijn die dieren voor die mensen dan, dat ze ze kunnen houden? Voor veel van onze klanten... Veel oudere klanten hebben we. Is dit gewoon hun familie? Dit zijn hun belangrijkste metgezellen. Er komt hier een, een wat oudere dame binnengewandeld in een, in een oud baseball -jack. I'm Lily Winger. I have a dog and a cat en during the holidays. I'm a, little short. I'm a disability, so it's, it's a little rough around this time of the year. Ik, ik heb een kat en een hond. We hebben het wat lastig deze tijd van het jaar. Want ik ben ook gehandicapt bone in Ik heb kanker gehad. Kanker gehad in mijn benen, aderen. Dus ik kan niet goed werken. Wat krijgt u precies, kunt u het even laten zien? Right. Dry cat food. droge brokjes. En droge brokken, ook voor de honden. Gewoon twee zakken. Ja. wat is de winkelwaarde van deze voeding? Oh, probably about what, six. 50, something like that? Yeah. $6.50. Yeah. Mm. Did I give you a ball for your dog? You gave me a little thing for the cat, a little mouse. <laughs> And he likes it. <laughs> oh, good, good. Ongeveer 6,5 dollar deze zak. Heb ik wel een balletje gegeven voor de hond? Nee, maar u heeft me vorige keer wel een muis gegeven voor de kat. De kat vindt dat wel leuk. De vraag naar het diervoedsel bij jullie voedselbank is dat, is dat sterk gestegen afgelopen tijd? Ik zie economie dramatisch in de nabije toekomst en meer mensen zijn zich bewust dat pet bestaat. Dus ik Ik denk dat meer en meer mensen van deze voedselbank voor dieren gebruik gaan maken. Ik zie de economie niet snel verbeteren, maar onze voedselbank die wordt wel bekender. Dus het zal alleen maar toenemen, denk ik. Oudere man met grijze baard komt hier langs. I work over sleep in part-time. Ik werk in de sleep in, maar ik werk part-time en het is echt ongelooflijk part-time. Want mensen reizen ook niet op het moment. Dus er komen ook weinig klanten. Dus als ik vragen mag: wat, wat, wat verdient u per maand? I'm lucky if I'm making like bucks. Ik heb al geluk als ik 100 dollar per maand verdien. Deze voedselbank, wat betekent die dus voor u? Well, actually, it's a deze voedselbank voor ons, uh, voor mij, en mevrouw, absoluut van levensbelang. We zouden de katten niet kunnen voeden. Als deze voedselbank er niet zou wezen, we zouden de katten moeten weggeven. Of we zouden ze moeten laten afmaken. En daar ben ik absoluut niet toe bereid. Nog even, oliebollen en champagne. Maar wat zijn de goede voornemens voor het nieuwjaar? Het is goed te zien aan de boekverkoop. Gaan We zo eens even over praten. Eerst maar eens even naar de AWB. Edwin Gerritsen, geen files neem ik aan zo op vrijdag 30 december? Nee, ik heb helemaal niets te melden wat dat betreft. Ook uh, voor de rest van de ochtend verwachten we eigenlijk uh, geen files. Als er al files ontstaan, dan is dat door incidenten zoals aanrijdingen. Ja, en het weer, werkt dat mee vandaag? Uh, nou, het is al redelijk uh, onstuimig. Maar uh, omdat er zo weinig verkeer op de weg is, verwachten we eigenlijk geen grote problemen. En blijf uh, goed uitkijken. Dan kunnen we misschien vandaag aantekenen als een filevrije dag. Wie dat weet, dat zou mooi zijn. Gaat het lukken, dankjewel. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Bert van Sloten. <treeks>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 ik Feeling. Nick Lowe was dat. Het is vandaag 30 december bij ons. Maar op het eiland Samoa in de Stille Oceaan bestaat die dag niet. Het is daar nu nog donderdag 29 december. Het is daar ongeveer half acht s'avonds. En over 4,5 uur, dan is het bij hun middernacht. Dan maakt het land een enorme tijdsprong. Maar gaan we maar eens eventjes bellen daar met uh, het eiland. Anna Sirpinska, goeiemorgen of goedenavond voor u. Goedenavond, goedemorgen. Ja. Ja. Ja. ja, want we gaan uh, behoorlijk in de war raken met al die tijdsaanduidingen. Want uh, morgen bestaat ja. bij u niet, dat, dat lijkt me zo gek. Ja, inderdaad, dat is wel gek. <laughs> dat lijkt mij ook. Ja. Uh, Voor zijn mensen wel. Ja. Ja. Wa waarom slaat, uh, slaat uw land uh, een dagje over? Ja, dat is vooral een economische reden omdat uh, Samoa gaat dan bij, uh, in de zon van uh, Australië en Nieuw-Zeeland horen. En uh, eh, omdat tot nu toe uh, nu dus uh, heeft verliest in feite Samoa twee dagen. Want op het moment dat daar uh, maandag is, is hier zondag. En als daar uh, vrijdag is, dan is hier donderdag. Dus dan... Uh, de uh, economie verliest natuurlijk best veel. Ah ja, nou, daarom, dat is de reden. Ja, de economie, hè? De, de economie, uh, dat, ja, de de, economie. Dat, is, dat is de reden. Maar het lijkt me zo gek om gewoon een, een dag uh, te missen. Tenminste, de, de, de, het is, uh, welke dag mis je dan? Mis je dan de vrijdag of de zaterdag bij jullie? Uh, nee, dat mis je de vrijdag. De vrijdag? Ja, ik denk dat die zaterdag. Ja, het is dan meteen zaterdag. Mm -hmm. Dus deze afgelopen week was eigenlijk een korte week. Dat is ook wel weer een voordeel. Ja, nou, niet voor iedereen. Want mensen die eh, niet voor de regering werken, maar eh, in diverse bedrijven, die, ja. die verliezen toch een inkomen. En voor veel mensen in Samoa is dat een behoorlijk bedrag. Maar die eh, mensen die vrijwel voor de regering werken, voor de stad, die krijgen gewoon alles uitbetaald. En voor hen is natuurlijk wat. Ja, leuke dagen. Nou, dat, lijkt, dat, dat lijkt me dan ook wel. Zeg, en, en is, er een soort, uh, is er een soort feestje of, of is het een rouwmoment? Hoe, hoe gaat dat gebeuren vanavond? Nou, dat is toch verschillend. Misschien een moment niet, hoewel voor die mensen die uh, jarig zouden zijn op de dertigste. Uh, ja. ja, dat is toch een trieste moment, want uh, uh, zij voelen zich toch een beetje buitengesloten omdat men toch over economie denkt en dat menselijk aspect is toch afgesloten. En dan vinden ze het toch niet leuk. En veel mensen vieren dus hun verjaardag niet meer. De kinderen nog wel, ja, dat wordt gewoon voor hen gevierd meer. Maar dan, ja, er zijn ongeveer 500 mensen die op 30 december jarig zijn. En op een totaal aantal inwoners van ongeveer 180.000. Dat is toch een behoorlijk aantal. Ja, precies. maar Voor anderen is het weer anders. Dat is het wel een feestje. Maar één ding is wel, het is wel weer eerder nieuwjaar bij u. Dat is toch ook wel weer leuk? Ja jaar, eh? nieuwe, ja, nieuwe mo no, mogelijkheden? Ook, ook niet? Ja, nee, want uh, ja, Samoa was tot nu toe natuurlijk als laatste die uh, de laatste zonondergang uh, kon bekijken. En uh, heel veel mensen gaan juist naar Valhalupo in Hawaii uh, om daar juist de la voor de laatste keer uh, de laatste zonondergang te bekijken. Ja. En dat verliest Samoa wel. En Samoa is niet de eerste, maar Kiribati. Dus dat wordt ook niet de eerste in de wereld. Meer. Nee, maar ja, goed. Er was hier een voetbalgrootheid die zei dat elk voordeel ook een nadeel heeft. Of andersom. Er zit altijd een keerzijde aan het verhaal. Maar het feit is in ieder geval dat jullie eerder nieuwjaar vieren. En feit is ook dat over 4,5 uur morgen niet bestaat. Nou, ik wens u de sterkste mee. sterkte mee, mevrouw Sierpinska. Heel erg bedankt. Dat is Tot ziens. Bedankt. Uh, ja, en in die laatste dagen van, van het jaar maken we natuurlijk ook allemaal onze goede voornemens. Maurice Nieuwland van bol.com heeft nou weer gekeken welke voornemens dat zijn. En dat doet hij op basis van de verkoopgegevens van uh, zijn boekenwebsite. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat kunt u zien, hè, want welke boeken zijn op het moment het meest in trek? Nou, Heel veel boeken die gaan over afvallen... Uh, maar ook uh, traditioneel gezien, het stoppen met roken is weer een, een voornemen... wat heel veel Nederlanders uh, voor zichzelf als, uh, als doelstelling hebben gezet. Um, dus dat soort boeken zijn heel erg populair, titels van Ellen Carr. Ja. Dus die komt elk jaar opnieuw weer terug. Dan zou je denken van, hè, hebben mensen dan telkens weer opnieuw die boeken nodig? Maar als het een beetje meezit, dan slaag je daarin. En dus heeft Ellen Carr elk jaar een heel nieuwe doelgroep. Ah ja. Dat blijft heel erg populair. Ja, en wat is er nieuw uh, dit jaar? Nou, we zien wel een zekere verschuiving. Want dat soort traditionele voornemens. als afvallen en stoppen met roken. die blijven bestaan. Uh, mogelijkerwijs wordt het een beetje aangewakkerd door de crisis. Het kan ook zo zijn dat Nederlanders. gewoon heel veel geld hebben uitgegeven in december. en daardoor denken. ik ga het volgend jaar eens helemaal anders doen. om goed uit te komen met mijn geld. En we merken wel dat bijvoorbeeld titels. als Succes, het boek van Annemarie van Gaal. ook bekend van het RTL-programma. Ja. dat dat soort dingen het heel goed doen. van hoe kom ik nou uit met. Het bedrag wat ik maandelijks binnenkrijg. En, nou, dat uh, soort dingen. En, en, en zijn er ook mensen die zeggen van nou ja, ik wil me nog verbeteren. Ik wil gewoon hoger op, want hoe hoger ik zit, hoe uh, minder hard ik kan vallen. Uh, ja, nou, dat is enerzijds op werkgebied en anderzijds ook gewoon op privégebied. Dan zien we wel dat er heel veel zelfhulpboeken zijn. Dat is wel een trend die is een beetje komen overwaaien, verwachten we uit Amerika. Daar is ook voor alles een apart boek en dat vinden Nederlanders ook steeds interessanter. Een heel grappige titel zelf vonden we Fuck It. Um, dat is een, uh, een boek van uh, John Parkin. Yeah. En dat is een beetje ja, naar aanleiding van Oosterse concepten loslaten, naar ware vrijheid zoeken. Oh en door vaker fucking tegen dingen te zeggen, vind je die wat meer? En ja, keer een heel stressvol leven de rug toe. En zijn er bijvoorbeeld ook boeken populair? Uh, want kijk, het is namelijk niet zo aantrekkelijk om deze economische tijden te gaan scheiden. Van hoe blijf ik bij elkaar? Dat soort uh, boeken. Hij is niet er is een boek voor, maar wie voldoende romans leest... die blijft vanzelf, dat ligt bij elkaar. Dan zie je heel veel positieve kanten waarschijnlijk uh, voorbij komen van het mooie leven van uh, getrouwd zijn. Maar daar zien we niet zozeer een... Er is uh, nog geen trend, trend. trend, nou wie weet volgend jaar. Ja. Meneer Nieuwland, ik uh, dank u wel voor het gesprek... en sterkte met de boeken. Oké, okay, dank je wel. Dag. Het NOS Radio 1-journaal, de ochtendkranten. Hier is Bas Chemink. Ja, Wie geld pint, moet sinds kort oppassen voor een nieuwe manier van fraude... Volgens het Algemeen Dagblad hebben criminelen een methode gevonden... die erg in trek is. Veelal Oost-Europese criminelen zetten een plaatje over de geldsleuf... waardoor de bankbiljetten er niet uit lijken te komen. Met een speciaal soort plakband blijven de briefjes aan de binnenkant plakken. Cash trapping wordt deze methode genoemd. De pinnen denken dat de automaat kapot is en gaat zonder geld naar huis. Daarna komen de dieven tevoorschijn die het plaatje van de sleuf halen... en er met het geld vandoor gaan. Het skimmen, de bankpas vervalsen, is tegenwoordig minder populair... omdat pinpassen vanwege de elektronische chip een stuk veiliger zijn geworden. Er zijn problemen met de levering van de identiteitskaart, weet trouw te melden. De fabrikant kan de run op de ID-kaart niet aan en heeft de levertijd van vijf dagen verhoogd naar drie weken. Maar hoogstwaarschijnlijk wordt ook dat niet gehaald. Het Haarlemse bedrijf produceert in gewone tijden wekelijks 60.000 identiteitskaarten. Maar tijdens de kerstvakantie zijn dat er ineens 30.000 meer. Topdrukte voor de gemeente Balies. Nu veel ouders nog een ID-kaart voor hun kind willen halen. Nu kan dat namelijk voor een bedrag van 9 euro per stuk. In januari moet er ineens 30 euro worden betaald. In Suriname is ophef ontstaan over de gratie die president Bouters heeft verleend aan zijn schoonzoon. En dat staat op de voorpagina van de Volkskrant. Romano M. zat een straf uit van 15 jaar wegens doodslag, beroving en het gooien van een handgranaat naar de woning van de Nederlandse ambassadeur. Maar hij is nu door gratie weer op vrije voeten. Het parlement is verbijsterd. president mag gratie verlenen, maar hij stelt nu zijn pleegzoon in vrijheid... die een burger in koele bloeden doodschout. Zo vervolgens meer kritiek op Boutersen. In zijn delegatie, die onlangs een regionale top bezocht... zaten drie leden met een drugsstrafblad. Het Financieel Dagblad opent met een bericht over de woningmarkt. Volgens de krant is de verstrekking van hypotheken bijna tot een stilstand gekomen. In november groeide het hypotheekbestand van de Nederlandse banken met slechts 0,1 procent. En dat is de kleinste maandelijkse toename in acht jaar. De meest voor de hand liggende redenen hiervoor zijn de crisis in de woningmarkt... en de terughoudendheid van banken om nieuwe hypotheken te verstrekken. Zo heeft bijvoorbeeld de Franse bank BNP Paribas... helemaal besloten te stoppen met het uitgeven van nieuwe hypotheken in ons land. Ja, het vuurwerk natuurlijk, het Nederlands Dagblad heeft een originele vuurwerk invalshoek met een bericht over vuurwerkvrije vakantieparken. En de vraag naar bungalow waar niet ge, bungalowparken waar niet geknald wordt...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 Maar ook veel mensen met een angstige hond of kat trekken zich er terug. Lendal heeft dit jaar twee parken aangewezen... waar het afsteken van vuurwerk streng verboden is... en waar de knallen vanuit de omgeving nauwelijks doordringen. Volgend jaar komt er nog een vuurwerkvrij park bij. Bij Hoge vakantieparken wordt op 25 van hun 84 bungalowparken niet geknald. PVV-leider Geert Wilders heeft vanochtend vroeg al gereageerd... op een stuk in de Telegraaf. Het gaat om een artikel met daarboven de kop... Cohen pakt PVV aan. En de krant blikt daarin vooruit op een interview... dat morgen pas verschijnt. Volgens Cohen gaat de politiek volgend jaar een nieuwe fase in... waarbij Wilders moet kiezen tussen macht en zijn eigen achterban. En Cohen noemt Wilders in het interview een schreeuwende machtspoliticus. En Wilders reageerde zoals gebruikelijk via het mee in Twitter. Geweldig, wat een humor. Cohen pakt PVV aan. Cohen op voorpagina Telegraaf in paniek. Bangig voor eigen positie als leider. PVD Arabieren. De PVV-leider schreef het berichtje al om half zes s ochtends. Je kunt er immers niet vroeger nog bij zijn. Misschien luistert hij ook wel hier naar deze zender. Goedemorgen, meneer Wilders. Kunt u doorluisteren? Zo dadelijk. Na zeven uur hebben we al het nieuws over de brand in Helmond.